Dan nog het weer. Eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking. Elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Drie kilometer voor Knopend Hoevelaken. En richting Amsterdam, daar staat tussen Knopend Hoevelaken en Eenbruggen vier kilometer. Verderop nog eens een keertje vijf kilometer tussen Gooimeer en Muiden... A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breuken en het Ouderlijn 8 kilometer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Afwit-Everdingen 5 kilometer. A9 richting Alkmaar tussen Kroopend-Holendrecht en Batuverdorp 10 na een ongeluk. Alle reisdokken zijn wel weer open. Richting Amstelveen staat 3 kilometer bij Batuverdorp. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Voorburg 3 kilometer. En richting Den Haag op de A12 staat tussen knopen Lunetten en Boeren 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorken bij Papendrecht 3. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht naar Rattig-Dordrecht 3 kilometer. A20 richting Gouda ook 3 kilometer van knopen ter Bregseplein. En verderop 3 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Lunetten en Beelthoven 6. En richting Gorinchem A27. Daar staat tussen Utrecht Veemarkt en Nieuwegein 10 kilometer. Verderop nog eens een keertje 3 kilometer bij Lexmond. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort Vators 3. En richting Utrecht daar staat 6 kilometer file tussen Afrit de Dolder en knooppunt Rijnsweert. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Gisteren, Gisteren, Gisteren heb ik sabo. Ik mis je heren zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Wat er is zoveel te doen. En morgen als de postboom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 sexy as i dance stick my hand on go ga ma voeten zo maar the feel sexy as i dance so my hand up, feel sexy as i dance oh ya ya ha dus willen je so selection to objection zomer van ZFM. ZFM's antwoord, 106.9 FM. Coming right here. Yeah. Come on. Uh. On that day Didn't know Such a beautiful girl walking down the street. Seeing those bright brown eyes with tears coming. Down.